8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Ombudsman onderzoekt hulpverlening bij schulden. Basisscholen misbruiken achterstandsgeld. En PVV wil referendum over het Wiegenpolder.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 De Ombudsman wil zijn onderzoek op 1 juli klaar hebben. Dan worden gemeenten verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening. De gemeenteraden moeten richtinggevende plannen vaststellen. En Brenning hoopt dat de resultaten van zijn onderzoek daarbij kunnen helpen. Basisscholen schoemelen met overheidsgeld voor achterstandsleerlingen. Uit steekproeven van de onderwijsinspectie blijkt dat scholen dit jaar zeker 50 miljoen euro ten onrechte hebben gedeclareerd.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 BVV-kamerlid De Mos wil in de provincie Zeeland een referendum houden over de Het Wiegepolder. In Pauw en Witteman zei De Mos dat hij vindt dat na zeven jaar het touwtrek het eindoordeel aan de Zeeuwse bevolking is. Een mogelijke vraag die de Zeeuwen moeten beantwoorden is volgens De Mos of ze kunnen instemmen met het laatste voorstel van staatssecretaris Bleker van Landbouw. Daarin staat dat een derde van de Het Wiegepolder alsnog onder water komt als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. In de Tweede Kamer is nu geen meerderheid voor het plan van Bleken. De PVV is falikant tegen het onderwater zetten van landbouwgrond. Ook in Zeeland is het plan zeer kritisch ontvangen. Donderdag debatteert de Kamer over de Hedwiggepolder.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 Ah, en we weten verkeersinformatie. 80 kilometer file, dat is redelijk normaal voor een woensdagochtendspits. En de meeste vertragingen in het zuiden, daar kom ik zo op. De A12, daarna richting Utrecht, ook daar wat vertraging tussen Gouda en Nieuwebrug, 7 kilometer. Een vrachtauto met een klapband zorgt voor vertraging op de A58 vanaf Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel staat 9 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het is beter om om te rijden. Verkeer naar Tilburg kan dat doen vanaf knooppunt Eckersweijer via de A2 en de A65.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het is 18 april, Lara is ziek en de lente is bepaald nog niet te voelen. Want het was ook echt winterskoud vanochtend. Straks bioloog Arnold van Vliet over de kou en de lente. De VO-raad voor voortgezet onderwijs krijgt forse kritiek over de bijdrage van 5 miljoen euro... voor de redding van scholengroep Amarantis. Sjoerd Slachter van de VO-raad reageert zo dadelijk. En de schuldhulpverlening biedt niet zo heel veel hulp. Integendeel. De Nationale Ombudsman gaat onderzoek doen naar die schuldhulpverlening. Door de vele ingewikkelde regels en procedures raken velen het spoor bijster. Eerder deze uitzending legde de Ombudsman Renning Meijer al uit waar dat volgens hem al ligt.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 Alex Brenninkmeijer ga erover doorpraten met de voorzitter van de NVVK, Belangenvereniging van Gemeentelijke Kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen. Joke de Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dat uh, verstikkende beeld dat de ombudsman schetst? Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Ja, het is met name de verschillende kassenbevoegdheden van de diverse overheidsinstellingen die allemaal over elkaar heen rollen, waardoor er weinig inzicht en overzicht meer blijft voor degene die uh, financiële problemen heeft. Hoe kan dat, dat die instellingen niet met elkaar overleggen? Nou, elke overheid heeft eigenlijk zijn eigen bevoegdheid. Hè. De provinciale, gemeentelijke, rijksoverheid hebben allemaal een eigen bevoegdheid. hebben allemaal een eigen belang om zoveel mogelijk het geld waar zij uh, recht op hebben binnen te halen. En ja, er komen steeds meer nieuwe regels bij, waardoor zij voorpiepen ten opzichte van andere schuldeisers. En eigenlijk voor de reguliere... Uh, schuldeisers zoals midden- en kleinbedrijven en energiemaatschappijen relatief weinig overblijft. Dus je krijgt steeds meer nieuwe bevoegdheden, omdat iedereen graag ook zijn geld terug wil hebben van de schuldenaar. Ja, maar het is niet zo heel moeilijk te beseffen dat je dat beter samen kunt doen... en zo efficiënt mogelijk te werk kunt gaan, want dan is het eerder opgelost. Ja, ik ben het helemaal met u eens. Dat nou, is natuurlijk ook zo. Ja, ik met u eens. En, en zij ja. zien het niet. En zij zien het niet, die instanties. Nee, nee want iedere, kijk, uh, alle, alle verschillende uh, partijen zijn vooral bezig met hun eigen beleid uit te voeren... en stemmen dat beleid niet af op het beleid van de andere, andere instantie van de overheid. Uh, we zijn hier al jaren mee bezig vanuit de NVVK, vanuit de branchevereniging. Afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het tot stand komen van de wet gemeentelijke schuldhoofdverlening. Hebben we Juist omdat we merken dat het heel erg ingewikkeld is om de schuldhulpverlening goed uit te voeren... omdat al die verschillende wet- en regelgeving over elkaar heen rollenbollen... ...dat we zeggen van we willen graag het moratorium... ...dat we één keer een rustmoment krijgen... ...als mensen zich melden bij de schuldhoofdverleger... ...dat er dan een rustmoment komt... ...en dat we gewoon goed kunnen kijken... ...met de klant kunnen kijken wat is er nodig om de schulden op te lossen. Ja. Maar ook daarbij zien we dat nu de wet wel per 1 juli van kracht gaat. Maar dat het moratorium, wat het in de Tweede Kamer een brede meerderheid voor was... dat het moratorium nog niet ingevoerd wordt. Om ook, omdat ook daarbij al die verschillende eh, departementen, ministeries... allemaal weer een eigen belang voorop stellen... en niet kijken van wat is nu het belang van degene die in de schulden terechtgekomen ja. is. Dus mevrouw de Kok, u blaft al jaren, maar u bijt niet. Heeft u geen middelen om ze te dwingen? Nou ja... Wij zijn een branchevereniging en de branchevereniging heeft natuurlijk wel uh, wat invloed... maar de echt de invloed die nodig is. Ik hoop daarmee dat nu uh, de nationale ombudsman ook uh, gezien heeft... van goh, de, al die verschillende belangen die gaan voort... en het belang van de schuldenaar wordt eigenlijk achteraan gesteld. Ik hoop dat er, dat er extra kracht hm. bij komt. Maar u moet ze in de portonnee treffen, dat gebeurt al natuurlijk... maar u moet ze daarop wijzen, want de ombudsman zegt het... Voormalig wethouder Hamming zei het net ook al... er wordt wel geld verspild op deze manier en niet zo weinig ook. Ja, het is, het is tweede lijn. Hè. Enerzijds al die verschillende kassenbevoegdheden. en waar wethouder Hamming of burgemeester Hamming het net over had... die vertelde met name ook dat in een gezin... diverse partijen over de vloer komen... die ook eigenlijk allemaal kijken naar hun eigen opdracht. Zo heb je bijvoorbeeld een, een gezin waar kinderen te maken hebben met jeugdzorg, waar heel erg belangrijk is dat bijvoorbeeld de moeder in huis is om de kinderen goed te verzorgen. In dat, gezin, in dat specifieke gezin zie je tegelijkertijd dat er als schulden zijn, dat er uit de schuldhulpverlening gestimuleerd wordt, dat mevrouw maximaal gaat werken ja. om inkomen te verwerven. Dat zijn er twee tegengestelde belangen. En ja, dan is het heel erg moeilijk voor die schuldenaar van wat is nou de beste keuze. Ja, het probleem is duidelijk, maar wie lost het op? Uh, ik, ik denk dat het een, een gezamenlijke taak is van heel veel partijen. En ik hoop dat die gewoon nu bij elkaar komen... naar aanleiding van het initiatief van de ombudsman. Of de overheid, de regering, die daar regels voor gaat stellen. Dat, dat is sowieso ook belangrijk. Dat we gewoon met z'n allen allemaal naar het kijken... naar het belang van de individuele burger en daarin samenwerken. Ja, en uh, Hamming, u nou, hadden hem net al aanplaatst... voor het helemaal afbreken van de hulp, schuldhulpverlening... en dan opnieuw opbouwen. Dat... Nee, nee, nee, wacht. Er worden in deze discussie twee verschillende dingen door elkaar heen gegooid. Het gaat niet over dat de schuldhoofdleen niet functioneert. Het gaat erom dat al die verschillende regelingen... al die verschillende ja. wetgevingen van de verschillende overheden... allemaal door elkaar heen lopen. Maar en daardoor functioneert het wel, niet goed natuurlijk. Maar die komen bij elkaar in de uitvoering. Kijk, ja. de die heeft te maken met al die regelingen. En zal, die moet eigenlijk... een ...bemiddelaar zijn tussen al die verschillende schuldeisers en de schuldenaar. En dan zie je dat, dat die, de rechten die die schuldeisers hebben... ...zo enorm zijn en zo divers zijn... ...dat je bijna geen stabiliteit krijgt om de schuldenaar te helpen. Ja. Goed, mevrouw de Kok. Hartelijk dank Graag gedaan. voor uw toelichting. Jokke de Kok hoorde u, voorzitter van de NVVK. Het is kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een aantal Haagse scholen willen dat de VO-raad het besluit terugdraait... om financiële steun te geven aan onderwijsgroep Amarantis. Amarantis heeft een schuld van zo'n 92 miljoen euro... en de VO-raad is bereid om die schuld met zo'n 5 miljoen euro te verlichten. Peter van Laarhoven vertelt namens de negen Haagse scholen... waarom ze het daar niet mee eens zijn. De VO-raad heeft geen geld. Het is hier zo dat de VO-raad uh, gezegd heeft tegen het ministerie... Uh, haal maar uh, 5 miljoen euro weg bij de verschillende scholen in Nederland... En ga dat maar geven aan deze school van Amarantis in Almere. En wij vinden het dus helemaal geen, uh, geen taak voor de VO-raad om uh, um, zeg maar, gelden van het ene bestuur over te hevelen naar een. Uh, of, eh, van de ene school over te hevelen naar een andere school. Daar moet de VO dat gewoon van weg blijven vinden wij. Ja, zo zit het niet helemaal. Er gaat niet 5 miljoen euro naar Amarantis, maar uh, om. Uh, ...de navolger daarvan uh, op poten te helpen. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de kritiek? U geeft geld uit dat niet van u is. Ja, uh, laat ik allereerst zeggen dat het natuurlijk een hele lastige afwijging is. Hè. Scholen hebben natuurlijk een punt. Uh, als we zeggen, ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor uh, het landbeleid, ...hebben wij geen moeite mee gehad... Uh, ...dus waarom zouden wij verplicht zijn om uh, die scholen te helpen? Uh, dat klopt. Uh, maar ja, ons standpunt was dat in die hele lastige afweging uiteindelijk het belang van de leerling het zwaarst heeft gewogen. Ja. Want ja, je kunt u wel dat uh, principiële standpunt houden uh, en dat begrijp ik ook heel erg goed. Alleen ja, daar zijn leerlingen niet bij gebaat. En als er niks gebeurt, want dat was heel helder de boodschap van de bewindvoerder. Als er niks gebeurt, gaat die school failliet, dan gaat die school dan gaat die deuren dicht. En wat gebeurt er dan met die leerlingen? Ja, maar meneer Slachter, uh, Van Laarhoven van de Haagse Scholen. Zegt daarover, ja, maar dat vinden we nou chantage. Want er zijn best wel andere oplossingen. Er zijn nog meer onderwijsinstellingen. Daar zouden die leerlingen ook terecht kunnen. Zeker, maar dan moeten we bedenken dat vlak voor, een eh, honderden leerling staat voor een examen. Die moeten er ineens van school wisselen. Kunnen die scholen? En daar is natuurlijk zeker over gepraat. En dat gebeurt ook. En voor een deel zijn scholen zeker in staat dat op te vangen. Maar het zou goed en ook natuurlijk een ramp geweest zijn. En ja, iets wat eigenlijk ook nog nooit eerder is voorgekomen. Okay, het is een hele uitzonderlijke situatie. Dus in die zin begrijp ik heel veel rumoer heel erg goed. Ja. Wij hebben ook nog nooit zo'n vraag uh, gehad. Uh, alleen nogmaals, alles afwegend hebben wij gezegd... jongens, we kunnen heel lang praten over principes, over verantwoordelijkheden... maar het kan niet zo zijn dat we het risico lopen... dat straks honderden of misschien duizenden leerlingen het slachtoffer zijn. Nou. Dat heeft voor ons uiteindelijk het zwaarst gewogen. Maar het is niet de taak van de VO-raad, zo luidt nee. de kritiek. Had iemand anders dit niet moeten betalen? Dus de taak van de, de Viohard zelf, dat is ook al gezegd, heeft geen geld. Hey, in feite moet u dit ook zien als een oproep aan de minister om geld te zoeken. En dat heeft de minister al gedaan, want die heeft ook als oproep, uh, nee, als reactie op deze uh, steunbetuiging naar de Tweede Kamer een brief gestuurd. waarin ze ook gezegd heeft dat ze op zoek gaat naar dat geld. En zij noemde daarna zelfs een bedrag van 10 miljoen. Ja. Kijk, en ik wil er ook nog even bij zeggen, stel dat die school failliet gegaan was, dan was het nog veel broeder geweest. Want ja, dan moet die 92 miljoen opgehoest worden. Dat kan de minister ook nooit laten gebeuren. Ja, en dan gaat het vroeg of laat natuurlijk ook uit uh, de post voor de scholen. Dus hmm. in feite, als ik het heel zakelijk afweeg... maar nogmaals, dat is niet het belangrijkste argument geweest... maar als ik het heel zakelijk afweeg, dan zeg ik 5 miljoen... om in ieder geval 50 miljoen te verkomen. Ja, maar snapt u dan helemaal de kritiek niet van de, ja. de andere scholen? Ja, nee, die begrijp ik heel goed. Juist ook omdat het ongebruikelijk is. Ze hebben een punt... Als ze zeggen, gaan we niet over. Uh, ze hebben een punt als ze zeggen... wij zijn niet verantwoordelijk voor het landbeleid van scholen. Alleen mijn laatste zin is... en dat is uiteindelijk de uh, afweging geweest... daar helpen wij die leerlingen niet mee. Nee, misschien had u het van tevoren toch even moeten vragen. Dat doen wij uh, in de bijeenkomst. Hè, want je ja, ja, moet is achteraf, je als bestuur... He? je bestuurlijke verantwoordelijkheid uh, nemen. Uh, we hadden veel liever dat natuurlijk gedaan... Uh, voordat uh, ze dit besluit genomen hebben. Dat is ook heel gebruikelijk... Uh, alleen, dat liet de tijd niet toe. Goed. Sjoerd Slachter van de VO-raad. Hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemorgen. Straks hoort u over uh, rokjesdag. We dachten uh, maand geleden al dat dat niet zo ver weg meer was. Maar de laatste week is het eerder winterjassen weer. Verkeer. Bij de ABB Kees Kwaks heeft er nog niet onder te leiden, Kees. Van ons nee, nee, deze spits viel niet echt tegen, Marcel. We zitten nog altijd niet boven de 100 kilometer. Maar zelfs wel woensdag is dat redelijk opvallend. De A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar ging het mis bij Kaagdorp. Daar zitten een aantal auto's op elkaar. Fielen vanaf Sassenheim, 4 kilometer. En het probleem van deze spits was een vrachtauto met een klapband... op de A58 vanaf Eindhoven naar Tilburg. Nou, de band is verwisseld, dus de file staat er nog wel. Tussen Best en Moergestel, 10 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Maar robin Visser is gebom en bijgepraat in het Turks en zit nog steeds tussen de leerlingen, denk ik... die wachten op de Turkse president... De leerlingen zijn hier nog niet, maar oh. het personeel uh, druppelt uh, inmiddels binnen. op ja. de Weekendacademie in uh, Amsterdam-Osdorp. En de directeur is er ook. En dat is interessant, want meneer uh, die was gisteravond ook bij het staatsbanket. in het Paleis Op de Dam. Ja. En mag u daar nou ook over vertellen? Of is dat geheim, meneer Dulkadier? Nou, in principe mag je daarover wel vertellen. Ik heb geen bericht uh, ontvangen dat het niet dat mag. Niet mag. Nee. Ik zou zeggen, vertel alles. Wat gebeurde er? Naast wie zat u? Uh, ik zat uh, naast de vrouw van uh, Turk en een, een, een, een, een vrouw, uh, een journalist van Turks Komaf. Aha. Ja. Was het een mooie avond? Het was een uitstekende avond. Het is natuurlijk een eer dat ik uitgenodigd ben door, uh, door een koningin. En dat ik daar mag uh, aanwezig zijn. Ja, ja. Bijzonder. Bijzonder, absoluut. Ja. Meneer Durkodeur, ik ben natuurlijk uitgenodigd... omdat de Turkse president straks hier op uw weekendacademie komt. Het weekendacademie is een weekendschool, zullen we maar zeggen... voor kinderen die dan hulp krijgen bij huiswerken... bij sociale vaardigheden, uh -huh. sport en spel. Uh -huh. Heeft u enig idee waarom de Turkse president nou juist hier komt? Hoe komt zoiets tot stand? Nou, Ik denk dat uh, dat is uh, bepaald door uh, prins uh, van Oranje... Willem-Alexander en prinses Maxima. En die zijn, uh, zoals u weet... Het beschermbare van Oranje Fonds. Wij zijn een van de deelnemers van de groeiprogramma, speciale groeiprogramma van Oranje Fonds. Daar hebben wij afgelopen tijd deelgenomen. En uh, de Oranjefonds heeft ons benaderd uh, uh, om die bezoeken uh, bij ons uh, te ja. laten plaatsvinden. Ja, ja. En is het dan toevallig dat u van Turkse afkomst bent? Of zo, denkt u dat het een rol meespeelt? Ik geloof niet dat het een toeval bestaat. En ik denk dat het uh, wel belangrijk is. Uh, uh, het gaat niet om mijn afkomst, het gaat om de toekomst van onze kinderen, maar ook een toekomst voor mij. Ik leef in Nederland en uh, mijn afkomst is niet belangrijk. Het is wel belangrijk mijn toekomst en probeer ik ook de toekomstperspectief te creëren ja. voor onze kinderen. Maar volgens mij moet je nooit vergeten waar je vandaan komt. Nee, dat vergeet ik niet, maar dat gebruik ik zelf ook heel erg goed. Maar ik focus niet, maar ik focus voorna op de toekomst van, uh, van mij en ja. ook van, uh, van onze kinderen. Maar wat heel erg belangrijk is, uh, wat het heel erg belangrijk uh, een rol heeft gespeeld. Ik ben een goed rolmodel geweest. Uh, ik ben later leefde leeftijd naar uh, Nederland uh, gekomen, uit Turkije. Ik heb, uh, als ik in Turkije gebleven was, had ik nog twee jaar in, uh, uh, naar de universiteit gaan. Hier ben ik in LTS terechtgekomen. Mijn docenten dachten ook, je spreekt geen Nederlands, dus doe je iets met je handen. Technische opleiding, maar ik heb twee linkerhanden. Uiteindelijk is er niks geworden, totdat ik een jonge leren kennen die achteraf mijn rolmodel uh, zou zijn. En dankzij hem kon ik naar HBO en daar naar de universiteit uh, gegaan. Toen ik klaar was, dacht ik ook, ja, als het mij lukt om later leeftijd naar Nederland te komen... Nederlands te leren en universiteit te gaan, waarom zou het gewoon deze kinderen niet lukken? Die zijn in Nederland geboren, die hebben absoluut een capaciteit. Alleen die hebben weinig rolmodellen in hun omgeving, zoals mijn jonge jaren. Dus probeer ik de jongeren te inspireren, zodat ze hun capaciteit op optimale manier kunnen benutten. En ook hoger op te komen. En zie daar de Weekend Academie, inmiddels met zes uh, vestigingen in het land. Ja, absoluut. En wij hebben nu, We zijn 2006 begonnen en inmiddels zes vestigingen en meer dan 500 leerlingen. En uh, wij worden gefinancierd uh, door stadsdelen, uh, gemeente Amsterdam. En aantal uh, uh, fondsen en bedrijfsleven. En uh, na de zomervakantie komen ook uh, nog twee weekenden academisch uh, in Almere en Utrecht. En de komst van de Turkse president? Ja. Is toch wel een kroon op uw werk? Absoluut. En we zijn... Want u heeft niet alleen met Turkse kinderen te maken, natuurlijk, maar ook nee. met andere nationaliteiten. Maar goed. Ja, en, uh... Ik denk niet dat er ooit een president van de buitenlandse mogelijkheid in amsterdam osdorp op staatsbezoek is geweest. Nee, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. niet te veel nadruk leggen op uh, uh, kinderen uh, van verschillende uh, afkomst. En dat zijn gewoon kinderen van Amsterdammers. En, um, en ook heel erg belangrijk, natuurlijk, natuurlijk is het gewoon hier om de presente ontvangst te nemen. En tegelijkertijd, Prins van Oranje. Uh, Willem komen allemaal. Ja, allemaal. Ja. Directeur Doelkardier van de Weekendacademie. Ik wens u een goede dag. Een prettig staatsbezoek. Dankjewel. Marco B. Visser vanochtend in Amsterdam. Bayern München dan. Won gisteravond met 2-1 van Real Madrid. En bij de Duitsers stond Arjen Robben de hele wedstrijd in het veld. Pas in de allerlaatste minuut wist Mario Gomez de winnende treffer voor Bayern te scoren. Arjen Robben beschouwt de wedstrijd na. Ja, ik denk wel, uh, ik denk toch uiteindelijk misschien een verdiende overwinning. En uh, ja, we kunnen er tevreden mee zijn. Uh, het enige puntje van kritiek is natuurlijk de tegengoal. Dat is natuurlijk, uh, ja, die, die had je liever niet gehad. Maar goed, uh, uiteindelijk toch nog uh, in de laatste paar minuten maak je nog een goal. En uh, ja, dan heb je toch een, een licht voordeel. Waren jullie een beetje lam geslagen door die goal? Want het leek alsof jullie even, even helemaal van de kaart waren. Ja, dat was, was een vervelend moment. Uh, omdat je, wij hadden ook het gevoel dat we behoorlijk grip hadden op de wedstrijd. En we hebben niet veel weggegeven. En uh, ja, dan uh, verlies je de bal bij, bij hun 16. En dan, uh, dan, dan vliegen ze eruit. En uh, ja, dan, uh, dan is dat natuurlijk wel even een dompen. Uh, maar ik denk dat we ons uiteindelijk dan uh, toch nog goed hersteld hebben. En uh, ja, uiteindelijk denk ik, uh, voor mijn gevoel verdiend gewonnen. Ben je over je eigen prestatie vandaag tevreden? Ja, ik had wat goede momenten ertussen. Alleen uh, ik, ik vond dat ik te weinig in het spel betrokken werd. En uh, dat is soms wat lastig. Uh, we zijn vrij, vrij snel geneigd uh, met, met Tony, uh, Tony Kroos op 10, dan uh, dat we veel, uh, veel, veel naar links uh, spelen. Uh, dus wat dat betreft uh, had ik het gevoel dat er momenten in de wedstrijd dat, uh, dat ik niet in het spel voorkwam. Maar goed. Uh, uh, ja, over het algemeen, uh, ik heb alles ook gegeven en uh, ja, uh, tevreden met, met name met de overwinning, ja. Wel een energiek wedstrijd trouwens, met name in de eerste helft. Ja, maar dat wisten we van tevoren, dat gaat veel krachten kosten en, en uh, um, ik denk dat het uh, voor ons is natuurlijk het belangrijkste dat je de, dat je de ruimtes klein maakt. En, uh, met name als zij de bal hebben of als zij, uh, als zij willen gaan counteren, zag je dat we er bovenop zaten en uh, en uh, met name uh, bij de jongens voorin, uh, dan moet je dubbele dekking geven. Uh, en uh, ja, dit keer uh, moesten wij dat ook doen. Normaal is het altijd, dat gebeurt het altijd tegen ons. <laughs> maar nu moesten wij het ook doen, ja. En nu maar hopen dat ze zaterdag uh, elkaar, Barcelona en Real, gaan afslachten. Uh, dat, dat er weinig van overblijft bij Real. <laughs> ja, laten ze er maar een mooi potje van maken. En uh, ja, dat is misschien een klein voordeeltje voor ons. Ik bedoel, uh, de competitie is wat dat betreft uh, een beetje over en uit voor ons. Uh, dus wat, bij, wat ons betreft blijven we er nog... Uh,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 Het leek volop uh, lente al een maand geleden. In Limburg was het al warmer dan 20 graden. Maar de laatste dagen is het toch weer flink koud. Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit van Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die kou vandaan, meneer van Vliet? Ja, uh, april. April, en dat kan altijd nog wel ja. ja? Doet wat het wil. Doet wat het wil. Dat is toch al de, de spreuk die uh, nu ook weer duidelijk is. Uh, maar het contrast natuurlijk met die uh, uh, zeer warme maart is wel heel erg groot. Uh, en het, het, ja, het hele jaar kenmerkt zich al eigenlijk met die, wisselingen, die temperatuurwisselingen van uh, zeer warme winter. Uh, natuurlijk een intense vorstperiode begin februari. Een van de koudste februari ooit. Dan een van de warmste maarten ooit. En nou april, uh, ja, we staan ongeveer op de 70 plek, 70ste plek van uh, warmste april en ooit. Dus dat, <lacht> ja, dat zit ja. niet echt op. Dus uh, ja, de bloes hebben van de fruitbomen bevriest. Uh, het, is, het is wel opmerkelijk wat er op de ogenblik gebeurt. Ja, het gaat dus weer om die combinatie. Omdat we heel warme, uh, hoge temperaturen gehad in maart... zie je dat die planten, die bomen dus al flink ontwikkeld zijn geweest. Toen heeft die vorst daar een flinke impact op gehad. Uh, dus daar zit de grootste schade in eerste instantie. Nou nu komen, komen die nachtvorsten er ook nog uh, overheen... na een zeer warme maart. En dus die natuur vindt het niet echt uh, prettig. Ja, en nu die koude temperaturen. Je ziet dat uh, aan die ontwikkeling van de bladeren aan de bomen. Dat gaat heel erg traag. Ja. En in een april In normaal april zou dat veel sneller gaan. Ja. Uh, ja, u geeft het al aan extreme kou. We hadden bijna een elf steden toch. Toen hadden we een zeer warme maart. Um, al met al is het jaar dan wel weer gemiddeld? Nou, we zitten eigenlijk nog aan de warme kant. Uh, uh -huh. We staan uh, ergens op de 30 e plaats of zo. Dus er zijn nog heel veel jaren die veel kouder zijn geweest. Uh, veel kouder zijn begonnen gemiddeld. Uh -huh. uh, natuurtechnisch lagen we tot het begin deze maand uh, nog ja, drie weken voor op schema. Dat loopt nu snel terug naar, uh, naar zo'n week voor op schema, Maar het ja, zijn de, nog wel warmer dan normaal. Ja, is dat wel nadelig voor de natuur? Dat het opeens dan toch zo'n piek kreeg in warmte en dan nu weer zo koud wordt? Gaat de natuur dat toch merken? Ja, dit zijn wel deze combinatie van extremen, dat kom je eigenlijk maar heel weinig tegen. Uh, en dat, dat heeft zijn impact. En dat zie je dus nu, we ja, hoor je de laatste dagen in het nieuws, aan uh, uh, al die uh, bloesem die bevriest bij uh, de fruitbomen. En mensen zien dat ook in hun tuin natuurlijk, uh, hoeveel planten er nog niet bevroren zijn. Ja. Um, hoe dat precies gaat doorwerken op vlinders en uh, allerlei andere insecten. Dat is nog even afwachten. Dat moeten we het komend uh, seizoen uh, gaan laten zien. Ja. Maar dit zal, een, dit zal effecten hebben, ja. Het invloed, invloed zal te merken zijn. Nou, dan halen we de winterjas nog maar even uit de kast. Meneer van Vliet dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Welk uitzendbureau levert deze zomer de beste studenten voor vakantiewerk? Iedereen heeft iets met...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 Vervangt. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives. Mastering leadership. Radio 1 het NOS Journaal. Ombudsman onderzoekt schuldhulp en scholen misbruiken achterstandsgeld. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De nationale ombudsman Brennik Meijer gaat de schuldhulpverlening onderzoeken. Hij denkt dat verschillende instanties, zoals gemeenten, belastingdiensten en UWV, nu vaak langs elkaar heen werken en dat moet beter, vindt Brennik Meijer. Het kwartje moet vallen. En dat is in dit geval een heel kostbaar kwartje. In die zin dat ze gewoon moeten begrijpen hoe mensen makkelijk in de problemen komen als men langs elkaar heen werkt. En ten tweede moet men ook uh, die, die verschillende diensten moeten elkaar kennen en elkaar weten op te zoeken. Bijvoorbeeld deze mevrouw. Ze zit in de schuldhulpverlening en het gaat moeizaam. Ze hoopt dat al die diensten het eens anders gaan doen. Een beetje meer centraler maken. Dus één contactpersoon waar dan misschien dat hele apparaat nog wel achter hangt. Maar dat maakt het voor degene die de hulp nodig heeft... een stuk makkelijker om die hulp ook te gaan vragen. Ombudsman Brennink Meijer wil minder bureaucratie... zodat mensen niet keer op keer hun verhaal hoeven te doen. Hij wil het onderzoek op 1 juli klaar hebben. In Rotterdam zijn vanmorgen containers van een schip in de Maas gevallen. Het schip botste tegen de Willemsbrug. Het was te hoog en kon niet onder die brug door. Zeker vijf containers liggen in het water. En of daar wat in zit, dat is nog onbekend. De chipmachinebouwer ASML heeft in het eerste kwartaal de omzet met ruim 13% zien dalen naar 1,25 miljard euro. De netto winst was met 282 miljoen euro 28% lager dan vorig jaar. En toch zijn de resultaten beter dan de meeste analisten hadden verwacht. Vorig jaar boekte ASML nog een record omzet en winst. Het bedrijf verwacht dat de vraag de komende maanden weer flink zal aantrekken. ASML is de grootste chipmachinebouwer ter wereld.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 In de Limburgse PVV-fractie is ruzie ontstaan over het bezoek... dat koningin Beatrix morgen aan de provincie brengt... samen met de Turkse president Gül. Twee PVV-gedeputeerden hadden zich afgemeld voor een lunch. Ze dachten dat alleen de Turkse president zou komen. Gedeputeerde Krebber zegt dat hij toch naar die lunch gaat... toen hij hoorde dat ook de koningin erbij is. Toen veranderde de zaak natuurlijk, want wij zijn natuurlijk... Eh, ambtsdragers gedeputeerden. Wij, eh, wij vormen het provinciale bestuur. En als hare majesteit met een gast naar ons toe komt dan uh, is dat ook onze gast en dan is het ook onze plicht om daar gewoon te zijn. De Limburgse PVV-fractievoorzitter Stassen vindt dat dan weer onbegrijpelijk... dat de gedeputeerden toch naar het bezoek gaan... omdat president Gül eerder Geert Wilders een islamofoob heeft genoemd. Tientallen gemeenten zeggen veel verhuizingen of schijnverhuizingen te vrezen na de invoering van de huishoudtoets. staat in de Volkskrant door die huishoudtoets worden uitkeringen van ouders gekort of stopgezet als inwonende kinderen betaald werk hebben. En als die kinderen verhuizen krijgen ouders soms juist recht op een hogere uitkering. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt bijvoorbeeld dat ouders al hebben aangekondigd dat ze hun werkende kinderen zullen inschrijven bij familie of bij een bekende. Voor een derde keer in korte tijd is er brand geweest bij het dorp Erika in Drenthe. Delen van een tuinbedrijf zijn in vlammen opgegaan. Vorige week werd de bibliotheek van Erika verwoest door brand. En eind maart ging in het naburige Klazinaveen een kassencomplex in vlammen op. Toch denkt de politie niet dat er een pyromaan actief is. Nee hoor, er is totaal niets wat duidt op verbanden tussen die branden. Um, deze brand uh, is mogelijk in een ruimte of zeer waarschijnlijk in een ruimte ontstaan waar ook veel technische apparatuur staat. Dus het zou best kunnen zijn dat daar uh, de oorzaak van de brand ligt.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 Op de A28 Zolle Amersfoort gaat dat langzaam tussen Amersfoort en Leusden. Een ongeluk op de A44 ten A richting Amsterdam. En dat zorgt voor 5 kilometer bij Kaagdorp. En eigenlijk het probleem van deze spits was een, een vrachtauto met een klapband. Op de A58 Eindhoven-Tilburg. Het is dus allemaal van de weg Er staat nog wel 9 kilometer tussen Best en Moergestel. In de serie Kritisch beleggen van Deltaloid, wetenschapsjournalist Diederik Jekel.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 minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Te volgen via internet, via nos.nl. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil bankenbelasting. Want met dat geld kunnen de financiële problemen van de overheid worden verzacht. Vanuit Den Haag, bericht van Lars Geert. Een extra bankenbelasting moet er komen. De bank die zijn balans niet op orde heeft, moet hem moeten betalen. Dat vindt het kabinet en dat vindt ook de Kamer. Zo dragen de banken hun steentje bij aan het oplossen van de financiële crisis. En dat zijn ze de belastingbetaler wel verschuldigd. Wij vinden het prima dat er een bankenbelasting ingevoerd wordt. Uh, banken uh, zullen ook een bijdrage moeten leveren aan het oplossen... van het financiële probleem dat we in Nederland hebben. Bovendien vind ik wel degelijk dat de banken mogen bijdragen... aan de schade die we als belastingbetalers met z'n allen hebben geleden... als gevolg van ja, de risico's die zij namen... om maar hun aandeelhouders tevreden te stellen. Het is geen straf, maar het is wel reëel om te vragen van banken... dat ze meebetalen... Aan een deel van de schade die wel veroorzaakt is. Maar het blijft niet alleen bij een belasting. De Kamer wil ook de bonuscultuur aanpakken. In het originele plan stond dat iedere bank die bonussen uitkeert... hoger dan 100% van het jaarsalaris, 5% extra belasting moet betalen. Dat gaat de Kamer nog niet ver genoeg. Het CDA wil meer. Pieter omzicht. De regering stelt voor dat banken die meer dan 100% bonus aan hun top geven... extra belasting betalen. Wij vinden 100% bonussen buitenproportioneel. We hebben gezegd dat als u dus meer dan 25% bonus aan de top betaalt... dan gaat u extra belasting betalen. 5% extra belasting. Bonussen van maximaal een kwart van het jaarsalaris. Anders wordt het betalen. De Kamer ziet het wel zitten. Het plan kan rekenen op een ruime meerderheid. Ondanks het risico dat de banken het basissalaris verhogen... om het verschil te compenseren. Omtzigt wil daar niks over in de wet vastleggen. Hij legt de bal bij de aandeelhouders. Ik zou wel de aandeelhouders en in de allereerste plaats de pensioenfondsen... erop aanspreken dat er niet op die manier even omgesprongen wordt met deze regel. De aandeelhoudersvergadering moet ook... Um, instemmen met, de, met het beloningsbeleid. Nou, uh, de, grote, de grootste aanhouders in Nederland zijn de pensioenfondsen. En ik hoop dat die hun verantwoordelijkheid zullen nemen... en ook vragen zullen stellen aan de financiële instellingen... om het niet op deze manier te gaan omzeilen. De linkse oppositie wil de financiële instellingen nog harder aanpakken. De bankenbelasting zoals die nu is bedacht... zou 300 miljoen per jaar opleveren. Dat moet het drievoudiger worden. Dan komt er meteen een klein miljard per jaar binnen. En volgens Bruno Braakhuis van GroenLinks kunnen de banken dat best betalen. Er is in ieder geval een berekening gemaakt door het ministerie ook zelf... dat die 300 miljoen geen enkel probleem zou zijn. En als ik kijk naar de cijfers die aantonen hoe klein die, dat effect dan is... dan zie ik eigenlijk dat er ook wel ruimte is voor 1 miljard... zonder daadwerkelijk de kredietverlening in gevaar te brengen. Het kan zijn dat de oppositie haar zin krijgt, want de geruchten gaan... er wordt gefluisterd en bronnen delen mee... dat er in het katshuis ook over gesproken wordt... De staatssecretaris van Wekers van Financiën laat vanmiddag weten wat hij van de plannen vindt. Ja, de banken moeten dus betalen. Als daar de Tweede Kamer ligt, mee betalen aan de financiële crisis. Ga ik over praten met de voorzitter van de Vereniging van Banken, Staal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u ervan om eerst maar eens te beginnen met die bankenbelasting als, als middel tegen de hoge bonus? Is dat een probaatmiddel, denkt u? Nou, die twee delen hebben natuurlijk niets met elkaar te maken. Kijk, banken moeten zich wapenen tegen een eventueel volgende crisis. Dat doen we door uh, de zogenaamde Basel iii regels waar veel heel kapitaal uh, vast komt te liggen om banken weerbaar te maken tegen een crisis. De ja. bankbelasting is ingegeven door de gedachte dat banken schade veroorzaakt hebben... en uh, dat terug zouden moeten betalen. Uh, daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat het slechts een deel van de sector is... ...geweest wat in de problemen is gekomen. Er wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat Nederland voorop loopt met de bankencode... ...waarin wij eh, het risicomanagement beter hebben georganiseerd... ...waarin we eh, het productgoedkeuringsproces hebben geregeld... ...en waarin bovendien een gematigd beloningsbeleid is afgesproken. Die code is vastgesteld samen met de minister met eh, instemmende eh, verklaringen vanuit de Kamer... En ik vind het dat te makkelijk op basis van het onrustgevoel dat er in de samenleving is over banken... om dan op het moment dat het uitkomt maar in de kast bij de banken uh, uh, te kijken of daar nog wat ligt. Is, we moeten ons met elkaar beseffen dat banken, dat is geen geldfabriek. Een bank is onderneming waar geld verdiend wordt. En we moeten ons bedenken dat elke euro kapitaalbeslag... ...betekent dat je het dus niet kunt gebruiken voor kredieten. En dat is ongeveer een factor 15. Ja. Dus als ik, als ik een van de parlementariërs hoor zeggen... ...daar kan wel een miljard weg... ...dat betekent dat we 15 miljard uit de economie trekken. Ja. Het is kortzichtig wat de Kamer doet. Ja, en, en, maar wat, wat stelt u dan voor wat de banken zouden kunnen terugdoen... ...voor de steun die ze hebben gekregen tijdens de crisis? De banken betalen vennootschapbelasting. Ja, maar en, dat deden ze uh, altijd al. De banken dragen ongeveer zo'n 5 miljard bij in de vennofschatverwasselingpot. Dus we, we moeten in... Uh, uh, het is allemaal begrijpelijk wat er is gebeurd en het is ook begrijpelijk dat men... Uh, ...neidig in de richting van banken kijkt... ...maar de Nederlandse banksector... ...is niet de buitenlandse banksector... ...waar de problemen zijn ontstaan in Amerika... ...en de Nederlandse banksector... ...is voor het grootste deel op eigen benen ontstaan. Ja, en u zegt de goedwillende banken... ...de banken die hun zaakjes wel goed op orde hadden... ...worden nu getroffen door een maatregel... ...die misschien voor de slechte van toepassing is. Ja, als dat zo zal doorgaan ook. Maar we moeten ook met z'n allen vaststellen... Dat, ...dat Nederland voorop loopt... ...in de als het gaat om het antwoord op de crisis... Ja. En laten we ook eens een beetje dat naar voren brengen in plaats van op basis van het onderbuikgevoel uh, naar de kiezer toe te zeggen, we, we pakken die banken nog eens even aan. We moeten met elkaar bedenken dat als we aan de banken komen, dan komen we aan het geld van de consument aan het geld van de kiezer. Want als je daar een miljard uittrekt, dan onttrek je dat aan de winst. En winst kan dus niet toegevoegd worden aan het kapitaal en daarmee verzwak je de balans van een bank. En dat kan alleen maar op één manier terugverdiend worden, dat is in de tarieven. Ja. Het is Maar als we het over omtrekken van de winst uh, spreken... en meneer Staal dan toch ook nog even over die bonussen... want als je dat uitkeert op grote schaal en het gebeurt nog steeds... dan onttrek je dat ook aan de winst. Moet daar dan toch niet iets aan gebeuren? U zegt er is een code, maar moet dat niet beter gehandhaafd worden? De monitoringcommissie heeft vastgesteld dat de banken de code zeer goed naleven. Dat is goed nieuws. Dus dat is kennelijk ook niet goed door parlementariërs gezien. Want kennelijk is het uh, nee. dus leven in tijd weer alleen slecht nieuws. Dus niet doorgedrongen. We lopen in Nederland voorop met die code, ook met dat beloningsbeleid. Dat is gegaan in samenspraak met, met de Kamer. Wij moeten ook kunnen vertrouwen op een parlement dat als je daar afspraken mee maakt. En wij als banken houden ons aan de afspraken. En er is echt een zeer gematigd beloningsbeleid. Dat je dan niet op een gegeven moment zegt als het je uitkomt. Ah we gaan het weer veranderen dan gaan we er nogmaals een keer extra belasting op heffen. Dus onrealistisch zegt u over het voorstel. Ja, en ik, ik, ik vind dat we ook een beetje uh, uh, met elkaar mogen kijken naar wat is er gebeurd, wat hebben we eraan gedaan. Daar kunnen we in dit land best uh, trots op zijn. Met alle respect voor de neid die er is geweest richting banken. Maar laten we, uh, laten we een beetje wegblijven bij dat onderbuikgevoel waarmee dan op een makkelijke manier de kiezer wordt bediend. En dan zeggen we nou dan pakken we de banken nog wel even. Daar is geen goede grond voor, ook niet uit politieke overwegingen. Voorzitter van de Vereniging van Banken Boedestaal, dank u wel. Graag gedaan. Wordt Wout Poels vandaag misschien de nieuwe Joop Soetermelk bij de Waalse Pijl? Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Quartz. Marcel, de ochtendspit was uh, nou, redelijk voor een woensdagochtend, maar aan het einde is het op twee plaatsen toch misgegaan. Bij Amsterdam op de A10. Vanaf uh, Volendam naar Watergraas meer een ongeluk. Vijf kilometer file staat er vanaf de afrit Volendam. De linkerrijstrook is dicht. Maar serieuzer is de zijn de problemen op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... Bij Kaagdorp reden elf personenauto's op elkaar. De weg is nu dicht tussen Warmond en Kaagdorp. En hoe lang dat, dat gaat duren is nu nog onbekend. De, de staart van de file staat bij Oestgeest en die is inmiddels 7 kilometer lang. Verkeer naar Amsterdam kan omrijden via de N14 en dan via de A4 naar Amsterdam. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. De 67e editie van de Waalse Pijl wordt koud en nat vandaag. In al die jaren is de voorjaarsklassieker slechts één keer door een Nederlander gewonnen. En dat was Joop Zoetemelk in 1976. En dan werd hij ook nog even de verkeerde kant op gestuurd. Zo zag deze Belgische verslaggever. Dit kan toch een beetje beter worden gepland. En ik neem het allemaal aan dat men graag verhuist met de aankomstplaats. En nu voor Zoetemelk hangt nu die spandoek. En zien wij Joop Soetemelk daar aankomen. Kijk, de rechterstreep strepen is over winnaar. Een mooie rotzooi, als u het me vraagt. Wel, die Joop Soetemelk, die kon, die kon hier die Waalse pijl... Bravo, Joop, bravo. Kon hier die Waalse pijl verliezen door een stomme tijd van mensen... die uh, dan toch niet anders moeten zeggen van jonge links of jonge rechts. Ja, Waalse pijl. 1976, toen won Joop Soetemelk. Oudrenner, Aard Vierhouten. Goedemorgen. Is het nog steeds zo'n rotzooi, die Waalse pijl? Nou ja, het is wel altijd chaos naar de, naar de finish toe. Maar ja. uh, dat is meer dat renners dat ervan maken. Nee. Wat is het aan deze koers uh, dat de Nederlanders blijkbaar niet ligt? Ja, dat is toch de, de explosie op het klimmetje. Uh, op het moment dat je daar voor de derde keer omhoog moet in de wedstrijd. En dan bovenop finishen, dat is toch een, iets, uh, ja, een specialiteit die, die je zelf moet ontwikkelen. Maar die, die hebben we toch wel, mannen die dat kunnen? Ja, dan zijn het vooral de, de wat langere beklimmingen die daar uh, wat beter voor zijn. Gek genoeg is dat de laatste jaren echt uh, voor ons Nederlanders hebben we weer echt een aantal favorieten. Alleen dat korte venijnige, wat ook afgelopen zondag in de coldrace echt nodig is om bij de eerste te komen. En ja, dat heb je in de Waalspeil nog, nog meer nodig. Want daar is de aankomst nog stijler dan op de Kouwberg. Mm. Amstel Coldrace, u noemt het zelf al, Nederlanders waren niet te zien, of nauwelijks. Ja, te, wordt er dan toch te weinig op getraind op dit soort klassiekers? Ja, het is toch specifiek uh, hollen en stilstaan de hele wedstrijd door. En zo lang mogelijk rustig blijven. En dan na 240 kilometer kom je tot de conclusie. dat je dan toch net niet mee kan doen met die tien met man die, die wel omhoog gaan ja. aanzetten. En, en, en ja, dan moet je terug in je zadel gaan zitten. En dat is toch iets speciaals? Dat maakt de Hansel ook zo speciaal. Dat, dat het gevoel, uh, ja, dat moet aanwezig zijn na 240 kilometer... toch nog zo'n sprint kunnen trekken, bergop. Ja, maar maar dan goed, daar, daar kun je op trainen. En die uh, klassiekers zijn natuurlijk wel belangrijk, ook voor ploegen... die zich uh, misschien dan te veel richten op de grote rondes... en dit soort dingen dan laten schieten? Ja, ik denk dat alle drie de Nederlandse ploegen heel graag een overwinnaar had gehad in de Goldrace. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk zeker dat daar hard gewerkt wordt om, om, om, om de juiste voorbereiding te krijgen voor hun eigen renners richting de Cold Race. Het is alleen ja, voor, de, voor de wat jongere renners echt lastig om, om zo'n zware koers goed af te ronden. En met name als je kijkt naar, naar Kruiswijk, Mollema. Pools, uh, Hoogland is dan weer iets ouder in Geesink. Mm -hmm. Maar dat zijn de genoemde, zijn jongens van, uh, van 24 jaar. En die hebben daar toch nog even wat moeite mee met die, met die grote afstand. Met die hoeveelheid aan klimmetjes. Ik geloof dat er dat 34 zijn in de coldrace. Ja. En dat is in de Waalse Pijl net weer even iets anders. De wedstrijd is korter. Die is 200 kilometer. Dus die zou wat meer in het bereik moeten liggen van onze Nederlandse bergoprenners. Ja, als ze maar explosief zijn. Ja, ja, nou, ja, Mollema heeft dat op zich al. En, en ook een Wout Poels zou je dat mogen verwachten. Ja. Dus de mogelijkheid om, als, als een van de drie Ardense klassiekers gewonnen zouden moeten worden. binnen nu en, en twee jaar. Dan, dan denk ik dat de Waalse Pijl eigenlijk toch wel dicht voor het grijpen ligt voor, die, uh, voor de Nederlanders. Ja, u bent de manager van Wout Poels. Hoe staat hij ervoor? Hij staat er goed voor. Hij had gewoon echt een off-day afgelopen zondag. voelde zich ook niet zo heel lekker. Het eten ging al niet lekker op de fiets en alles. Alles ja, hij zat niet in zijn hum en, en, en daar ging het gewoon helemaal op mis. En uh, oh. ja, zondagavond was het alweer eigenlijk, uh, gezicht naar voren en vooruitkijken. En had ik het alweer over woensdag. Dus ik vermoed gewoon uh, dat hij daar uh, echt wel op staat vandaag... om, uh, om, om te, te presteren en een uitzag neer te zetten. En daar gaan we op een letter uit Vierhouten. U ja, ook, maar zeker. wij ook. <laughs> en dan krijg je op zoek misschien een opvolger. Nou, dat zou wel tijd worden, want het is wel heel lang geleden. Absoluut. Hartelijk dank voor het commentaar. En succes vanmiddag. Graag gedaan. En vanaf 5 over twee is hij live te volgen bij de NOS. Die Waalse pijl zowel op Nederland 1 als op internet. Gaan we naar het prostitutieschandaal in het Colombiaanse Cartagena... waar elf agenten van de Amerikaanse Veiligheidsdienst bij zijn betrokken. En dat schandaal breidt zich uit. Baas van de geheime dienst heeft gezegd dat hij de zaak grondig gaat uitzoeken. Eerder vanochtend vroeg ik correspondent Elko Bos van Rozental in Washington... wat er nou eigenlijk in Cartagena is gebeurd.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 Als je, als je die baan hebt, dan hoor je gewoon echt van onbesproken gedrag te zijn. Prostitutie, dat is misschien uh, legaal in delen van uh, Colombia, ook in Cartagena...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 Want de Secret Service moet eigenlijk alleen bekend zijn vanwege die dappere mannen... die bereid zijn om 24 uur per dag een kogel te vangen voor de president. Ilke Bos van Rosenthal vanuit Washington. En in Amsterdam is verslaggever Mark Robin Visser. Daar in Amsterdam maakt men zich op voor de tweede dag van het staatsbezoek... van de Turkse president Gül en zijn vrouw. De weekendacademie in Amsterdam-Osdorp is er helemaal klaar voor. De bomcheck is geweest, de koffiekopjes staan klaar. En straks komen de Turkse president en zijn vrouw hier naartoe... om een kleine gastles te geven aan de kinderen hier van de weekendacademie. En dat wordt een leuke, leerzame, maar vooral ook feestelijke ochtend hier. Het is ook allemaal helemaal vrolijk aangekleed, het gebouw. En dat wordt gewoon een leuke ochtend. Maar niet iedereen is even blij en enthousiast over de komst van de Turkse president... Nederland. Zo zijn er uh, Armeense en Koerdische en Assyrische organisaties die vandaag samen gaan demonstreren om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in Turkije. En dat is uniek dat die groeperingen samen demonstreren. Dat gebeurt eigenlijk uh, maar zelden. En dat geeft maar weer aan hoe gevoelig die mensenrechten situatie in Turkije ligt. Uh, hoe gevoelig nog meer, dat blijkt uit een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld de Armeniërs in Turkije. Die vinden dat die 400 jaar betrekkingen dat die niet met Turkije waren... maar met het zogenaamde Ottomaanse Rijk. En dan hebben we het over de Armeense bureaucratie. Kortom, de Armeniërs voelen zich een beetje buitengesloten en uh, onbenoemd in die festiviteiten. De Koerden voelen zich sowieso buitengesloten. Zo is er in Turkije ruzie geweest over wie het logo... van dat 400-jarige uh, verband tussen Nederland en Turkije mogen gebruiken. Uh, de Turkse regering eist het alleen recht op dat logo op. De Koerden en de Armeniërs mogen dat logo dus niet gebruiken. En ook daaruit blijkt maar weer hoe gevoelig het allemaal ligt. Straks dus een demonstratie van Koerden, Assyriërs en Armeniërs... En uh, ik ga nu naar het station Sloterdijk in Amsterdam... om met een aantal demonstranten te spreken over waarom zij straks gaan demonstreren. Tot straks. Mark-Robin Visser in de voorbereiding op de tweede dag van het staatsbezoek... van de Turkse president Gül is hij in Amsterdam. Na negen uh, uur alweer. Gaat zo snel. In het Radio 1 Journaal hoort u meer over de kritiek van de ombudsman... op de schuldhulpverlening.